Mark Visser met het NOS Journaal. Partijen in de tijdelijk onderdak kunnen krijgen in haar land en in Indonesië. Binnen een jaar moeten alle migranten wel weer het land uit zijn. Het kabinet heeft een meevaller in de zorg van ongeveer 2 miljard euro. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover uit de Volkskrant. Meevaller heeft vooral te maken met goedkopere medicijnen. Artsen schrijven zoveel mogelijk de goedkoopste variant voor. Ook vorig jaar gaf het kabinet minder uit aan zorg. Na jaren dat de uitgaven alleen maar stegen. Bellen en appen op de fiets wordt niet verboden. Minister Schultz zegt dat zo'n verbod niet is te handhaven. Onder meer in Denemarken en in landen in Zuid-Europa is telefoneren en appen op de fiets wel verboden. Maar volgens Schultz worden de regels niet of nauwelijks gehandhaafd. De minister verwacht meer van gedragsverandering op een andere manier. Zo zijn er afspraken met providers waarbij fietsers kans maken op een prijs als ze van hun telefoon afblijven. Het weer verspreidt over het land enkele buien. Vooral in het oosten kans op hagel en onweer. Verder ook zon en het wordt 13 tot 16 graden. Morgen nog een bui, vooral in het westen veel zon en een graad of 17. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeers Dit is e Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de ochtendspits. Fielen staan er nog wel op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Stroe en Hoeverlaken 4 kilometer. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Knoppet Nieuwe Meer nog 9 vanaf knooppunt de hoek. Op de A10 West tussen Geuzeveld en de Rij 5 kilometer richting het Watergaafs Meer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en het Gouwe 4. De A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Noord 4. En de A20 Gouda naar Hoek van Holland bij Moordrecht 2 kilometer. Na een ongeluk is de...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 Get down.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 hard te luchten, een oceaan, hoe lekker zou het zijn? Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog?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 Alleen om mij 106.9 punt FM. I'm Ja, y'all can come along. Everybody drinks on me, but out the bar. Just to feel like I'm a star, now I'm taking the academy. Missed my ride home, lost my iPhone. I wouldn't have it any other way. If it would me, let me hear you. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.